Het is één uur, Patrick Holterkamp met het NOS Journaal. Vier medewerkers van een verpleeghuis in Engeland... zijn veroordeeld voor mishandeling en vernedering van bewoners. Drie verplegers moeten enkele maanden de gevangenis in. De vierde heeft een taakstraf gekregen. In het verpleeghuis in de buurt van Lancaster... kregen bejaarde bewoners bijvoorbeeld zitzakken... en ballen naar hun hoofd gegooid. En ook werd een bewoner uit zijn rolstoel geduwd. De vier medewerkers zeiden tegen de rechter dat ze ook enkele ouderen hebben bespot... omdat die zich dat toch niet meer zouden kunnen herinneren. De zaak kwam aan het licht doordat een andere medewerker van het verpleeghuis... naar de inspectie stapte. Twee jaar geleden beschuldigden een schoonmaakster en een receptioniste... van het verpleeghuis in Lankerster de vier ook al van mishandeling van bewoners. De vier werden toen naar huis gestuurd, maar mochten na een waarschuwing terugkomen.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 Het weer. In het westen regen. De temperatuur daalt tot 2 graden in het oosten. komende ochtend bewolking en lichte regen. In de middag breekt de zon door, vooral in het westen. En het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over jazz, Billy Holiday en Lester Young. Die centraal staan in het boek Billy en de president. Een bijzonder boek uit de jaren 70 dat herschreven opnieuw op de markt is gebracht. En u hoort uh, tips om de nacht door te komen. Dat uh, doen we elke avond. En vanavond uh, krijgt u ze van een politicus. Maar we beginnen elke dag met uh, fictie op basis van de actualiteit. We bellen met een schrijver of dichter. En die vragen wij om zich te laten inspireren door uh, de kranten of de journaals. En deze hele week is dat VSB winnares Esther Naomi Perquin Esther, goeienacht. Goeienacht. Ik... Uh, ik zit, ik zit er helemaal klaar voor. Wil je eerst nog iets vertellen over wat, uh, wat je heeft geïnspireerd vandaag? Nou, ik, ik, ik wil eerst even... Uh, min of meer ter verdediging is nergens voor nodig... maar uh, ik, ik heb het bericht echt uit NRC... en niet uit, uh, uit het roddelblad bij de kapper. Die lees ik ook vier keer per jaar, maar dit kwam uit NRC... en dan, dan vond ik dat het mocht. Het is namelijk te mooi om te laten liggen. Oh ja, maar tegenwoordig maakt dat wat dat betreft niet zoveel meer uit. Niet fijn is dat, hè? Een, nou, weet ik niet. Ja, kijk, de serieuze kranten laten een goede roddel ook niet meer liggen. Nee, dus het... uh, nou ja, goed, groot gelijk hebben ze. En, um... Nou ja. Vind je dat echt? Hou je van roddel? Het je? Nou, er zijn dingen die je, vind ik, uh, echt niet over kunt slaan. En er uh, is bijna niets zo mooi als een uh, president die een verhouding begint met een actrice. Uh, het enige wat daar overheen komt is de Franse president die een verhouding begint met een Franse actrice. Het het summum voor iedereen. Dus dat uh, is heerlijk als dat in de krant komt, vind ik altijd. Ja. Nou, ga je gang. Ja, dankjewel. Hun hebberigheid kent geen grenzen. Eksters, loerend op de takken. Het houdt niet op. Hier niet, misschien nergens meer. Is hij openbaar bezit? Zijn zijn handen soms de handen van het volk? Haalt het volk adem met zijn longen? Loopt het volk op zijn benen? Ze hebben hem nooit aangeraakt. Nooit zijn huid gevoeld in het donker. Nooit naar zijn ademhaling liggen luisteren als hij sliep. Had ons in stilte laten zinken, wie had daar last van kunnen hebben? Het daglicht verdroeg ons niet en wij hadden het daglicht niet nodig. Wij verdronken zonder om hulp te roepen. Wij verdwenen uit beeld het donker in. Denken zij soms dat hun stembiljet een aandeel was? Dat ze door hem destijds te verkiezen boven zijn concurrent... recht hebben op een deel van hem... Een paar cellen elk. Ik ken het hoekige van zijn knokkels. De haartjes op de rug van zijn hand. Ik ken het gevoel van zijn vingertoppen op mijn huid. Hoe hij zich verzet, siddert, verliest. Gretig zijn ze met hun telelenzen. Hun camouflage. Hun kwijlende bekken rond het schandaal. Hyena's, Bloedhonden. En wat hebben ze nu? Wat is de buit? Natuurlijk draait het om zijn voorbeeldfunctie. Status. Verantwoordelijkheid. Ik weet dat ik hem niet meer zal zien. Steeds keer ik terug naar waar het begon. Zo snel. Zo reddeloos. Wie, wie meetrok, ik zou het niet kunnen zeggen. Alleen, ik wilde daar zijn. Onder het oppervlak. Bij hem zijn. En nog... Alle blikken ten spijt. De telefoontjes. De denigerende woorden. Nog steeds wil ik daar zijn. Nog steeds. Je bent er stil ja, voor, Peter. Ja, mooi. Wat was eigenlijk de roddel precies voor, voor degenen die de roddel gemist hebben? Oh, voor zover nou, mensen uh, roddels ooit missen. Uh, François Hollande die, uh, die, die overweegt het, het Franse tijdschrift het closer voor de rechter te dagen. En dat is een soort van Franse privé omdat het blad uh, geschreven heeft dat hij een affaire heeft met de actrice Julie Gayet. En dat is echt een prachtige vrouw. In de categorie uh, had ik maar één zo'n been. Uh... En hij heeft de affaire niet ontkend. En dat is dan het sappige element natuurlijk. Daar duiken ze allemaal bovenop. Hij heeft het niet ontkend, jongens. Hij heeft het niet ontkend. Hij heeft alleen gezegd dat het een aantasting van zijn privacy is. Dat is natuurlijk heel waardig om dat te zeggen als president zijnde. Maar ja, er zijn, er zijn sommige vrouwen... als mensen beweren dat je daarmee gesignaleerd bent... moet je dat gewoon niet ontkennen Reputatietechnisch. Ja, ik zou dat ook niet doen in dit nee. geval. Nee, ook al weet iedereen dat het, zijn, dat het absoluut niet waar kan zijn. <laughs> dan moet je toch gewoon zeggen. Ik ontken het niet. Maar ik vind het wel een aantasting van mijn privacy. Dat is heel netjes. Ja dat vind ik ook. Dat vind ik, vind ik ook heel netjes. Ik zie ook het schandaal eigenlijk nooit zo van dat soort dingen. Ik ook niet. Uh, nou ja, ik, ik, ik snap wel dat ze erop duiken. Dat, uh, bedoel, dat, het is, dat zei ik al, het is te mooi om te laten liggen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik, ik vind het ook altijd heel pijnlijk omdat ik bedenk, er kan zomaar iets heel echt tussen twee mensen zijn en dan mag het niet. Dat, dat snapt iedereen wel dat het niet mag en dat het daarom juist onthuld moet worden. Maar waar ga je met je grote voeten bovenop staan? Moet het nou altijd? Was het niet heel mooi om het een keer intact te laten en te doen alsof je het niet zag? En in een democratie geldt ook dat mensen vertegenwoordigd moeten zijn. Dus als er geen schuinsmarcheerders meer in de politiek mogen... dan is een groot deel van de bevolking niet vertegenwoordigd. Nou, Pieter, ik vind dat je daar een heel mooi punt hebt. Ja, ja, en dat, dank je. Uh, ja, dat moet ook eens gezegd worden. Nou, desalniettemin gunnen wij de, de Franse president het uh, beste, toch? Ja, zo is dat. En ik wens jou uh, een goede nacht en ik gun jou trouwens ook het beste. Dank je wel voor deze mooie week. Ik hoop je snel weer te spreken. Dankjewel. Goed. Esther Naomi Perquin, dank je wel. We staan nog aan het begin van het jaar 2014. En de BBC die komt elk jaar met een lange lijst met uh, muzikale tips. De mensen van waar, waarvan zij denken dat die groot gaan worden. En uh, bovenaan die lijst uh, staat een jonge Engelsman. Luke Sital Singh. De Britse Bon Iver wordt hij wel genoemd. Of de nieuwe Ben Howard. Nou ja, allemaal lofuitingen, vergelijkingen. Laten we het maar gewoon draaien. How to lose your life. And I get to the end and it's just the start Hold it all together, pull it all apart There's nothing to fix without a broken heart I am the driftwood and you're the tide The sun on the surface, the glare in my eyes. Once I could see but now I am that shakes me up Be the worst when I don't But I just want more now. I laugh at the person that I was before. Funny how you were so hard to To lose your life van Luke Sital Singh was dat 25 jaar en afkomstig uit de buurt van Londen. U luistert naar Radio 1, de VPRO met Nooit meer slapen. Levi van Velio is beeldend kunstenaar. En op de kunstacademie begon hij met het maken van foto's van zijn eigen hoofd. Dat hij vervolgens beplakte met houtsnippers, tapijtreepjes of zelfs kleine boompjes. En tot zijn eigen verbazing brak hij daarmee door op 23-jarige leeftijd, meteen al. Terwijl hij voor zijn eigen gevoel nog maar nauwelijks begonnen was. Hij maakte toen ook al installaties en filmpjes van zichzelf en van zijn familie... maar dan onherkenbaar gemaakt doordat alles en iedereen ze had volgeplakt... met tienduizenden kleine houten blokjes. En zo probeert hij, naar eigen zeggen, orde te scheppen in de chaos. En dat is ook het thema van zijn recente werk, Orde en Chaos. Hij tekent met houtskool, zeer nauwkeurig, wegspattende bollen, instortende kasten, wegwaaiende stoelen. En onlangs werd hij uitgeroepen tot talent van 2014, nu al. Tijd om hem te bezoeken op zijn werkplek in Arnhem. En dat lieten we doen door Emmie Dit is mijn uh, werkplek. Dus als je hier uh, binnenkomt, dan uh, zie je een uh, grote ruimte met stalen balken en lichtkoepels. Het is een beetje een oude ruimte, ik denk uit de jaren 30. Op en, een industrieterrein in Arnhem? Ja, op een heel, uh, verre, heel saai industrieterrein, maar wel heel praktisch. En uh, dat is ook de keuze dat ik hier zit, want het is gewoon handig. En, uh, en ja, dat, dat maakt het allemaal makkelijker als je iets aan het bouwen bent. Ja, het is groot, hè? Ja, het is wel groot en niet... Uh, uh, per se uit uh, grootheidswaanzin, maar meer uit, uh, uit praktische overweging. Omdat je, ja, je krijgt bouw natuurlijk ook installaties. En ja, die moet je ook ergens opslaan. En uh, ja, dan uh, ga je steeds groter werken. En uh, krijg je krijgt steeds meer uh, rommel wat je moet bewaren. Dus dan moet het ook steeds groter. Dus dat is een beetje het nadeel daarvan. Ja, ik zie hier zo links en rechts uh, staan trouwens twee motors. Maar daarnaast ligt een deel van een sculptuur. Ja, een gezicht, een half gezicht, jouw gezicht. Maar dan, hoe groot is hij? Twee meter? Ja, iets van tweeënhalve meter. Ja, dat is echt wat, een, een ouder werk. Dat, dat is zoiets wat dan al, uh, uh, al vier jaar geleden heb gemaakt. En dat, uh, ja, je kan het toch niet weggooien. En af en toe wordt het weer geëxposeerd. Dus uh, ja, dat moet je toch bewaren. Dus dat neemt een hoop plekken uh, in beslag. Dus vandaar ook de grote ruimte eigenlijk. Want je werkt echt elke dag vanaf negen uur of zo? Ja. Heel gedisciplineerd volgens mij? Uh, ja, net als alle andere mensen, toch? En <laughs> dat op zich denk ja, ik. Ja, maar jij hebt geen baas die zegt uh, je nee. moet klokken of nee. zo? Nee. Nee. nee, ik heb geen baas, maar ik heb natuurlijk. Uh, uh, uh, neemt het heel serieus. Dus het is gewoon. Uh, het is ook gewoon je eigen verantwoordelijkheid om door te werken. En uh, je hebt ook heel veel deadlines. Je wil gewoon iets af hebben op tijd. En dat kan zijn voor een expositie of voor een beurs of iets anders. Ja. Dus in dat, dat opzicht moet je hier wel altijd zijn. En waar ben je op dit moment aan bezig? Um, ja, ik ben nu dus uh, bezig met, uh, uh, met nieuwe tekeningen verzinnen. Ik, ook daar weer net een tekening weer af. Wa waar werk je dan? Ja. Want we lopen nu door een soort zijruimte. Ik kom je hier weer in een andere ruimte. Dit is een Gaskacheltje beetje, uh, in de hoek. Ja. <laughs> ja. Je moet het hier overal weer lokaal warm zien te krijgen, want om zo'n grote ruimte elke dag warm te stoken. Dat is een beetje onzinnig. En dit is je werkplek? Ja, hier zie je een van de laatste tekeningen. Um, zie je een, um, een soort, uh, in, het, in een soort niks, een soort lege landschap... zie je een soort kastenwand uh, met een uh, soort bureau... met een wasbak erin en een stoeltje. En um, in de kast staan een soort vierkantige objecten... maar die zijn niet echt definieerbaar wat het is. Dus het roept een beetje een soort scheikunde, lokaal eh, onderzoekachtig eh, ruimte op. Dat is ook al een beetje de bedoeling. Het is, in het begin had ik echt dat bureautje als een soort heel intieme ruimte... en nu gaat het bijna naar een soort, onder, soort onderzoeker, een soort uitvinderachtige plek. Hoe werk je dan? Want je werkt met houtskool... Ja. maar dit is ongelooflijk fijn werk en houtskool vlekt. Ja, ja dat is dan wel... Uh, dat is ook echt een bewuste keuze, omdat ik dan heel fijn teken. En dan zou je eigenlijk denken, oh, dan moet je daar een speciaal potloodje voor kopen. Waar je heel fijn mee kan tekenen. Maar ik, ik hou juist elke keer van dat contrast. Dus dan zoek ik ook het meest grove materiaal op, en als houtskool. En dan probeer ik daar heel fijn mee te gaan tekenen. Dus wat ik doe is, uh, ja, je moet gewoon heel netjes werken. En ik leg gewoon een, een, een plexiglazen plaatje eroverheen, dat ik met mijn handen het niet uitveeg. Oh, dus hier ligt ergens een plaat en die ja, gaat erop? Je gaat er gewoon overheen en dan, uh, dan kan je je hand erop leggen. En dan uh, gum je het weer een beetje uit en ja, van boven naar beneden werken. Dus je moet precies als je linksboven begint weten hoe het er rechtsonder uit moet komen te zien? Nou ja, ik kan wel. Ik maak wel een voorschets. En dan uh, ik kan ik gewoon dat, dat plexiglas eroverheen leggen en dan uh, werk je het gewoon weer bij. Het is niet heel ingewikkeld hoor. En... Ik zou zeggen, dit is wel bijna af, of niet? Deze is af, ja. Okay. Dus die moet ik alleen, heb ik net nog ingespoten, een beetje fixeren... en dan uh, gaat hij uh, weer naar een lijst te maken. En dan, uh, ja, dan is het klaar. Maar nu probeer ik het een beetje op te sparen, alle tekeningen. En dan uh, gaat het naar een galerie in Parijs in uh, oktober. Of eerst nog naar een uh, beurs, geloof ik, van dezelfde galerie. Ook in Parijs. Zwarte laden. Dus. Ook ja. van een van je installaties. Ja, dat is een van de laatste installaties. Onderdelen uit een, van een soort kast die instort. Uh, een soort uh, grote sculptuur uh, die dan uh, is getoond in galerie romandels. Ja, daar waren eigenlijk uh, hele grote um, houtskooltekeningen te zien. Van bollen en, en uh, Twintig hoeken ja. <laughs> die eigenlijk allemaal leken, uit een bepaalde richting leken te exploderen of ja. imploderen. En er waren ook inderdaad kasten en tafels en stoelen die zoiets zelfs deden. Maar dat heb je ook weer nagebouwd. Ja, je moet het. Kijk, als je het een beetje ziet in de lijn van de dingen die ik maak. Dan, ik heb in het begin maakte ik een soort zelfportretten. En daarna uh, ging het eigenlijk over de, de, de, waar die fascinatie voor patronen en structuur en zo vandaan kwamen. En dat was de serie Origin of the Beginning. Ja, want die zelfportretten je fotografeerde jezelf. Maar je gezicht was steeds bewerkt met balpen ja. of met. Krijtjes, of hoe weten we van die uh, sminkrijtjes? Ja. Maar ook met houtsnippers en tapijt. En op een gegeven moment reed er zelfs een treintje ja. om je hoofd. Dat is het werk wat misschien de mensen het meest kennen. Ja, dat was heel een beetje experimenteel en heel impulsief gemaakt. Dus echt binnen een dag een soort uh, levenssculptuur eigenlijk. Wat ik dan daarna registreerde met de fotocamera. En toen zat je nog op school? Uh, toen ik daarmee begon, zat ik nog op de academie. Ja. En uh, dat heb ik nog denk ik drie jaar gedaan. En toen begon ik eigenlijk een serie te maken waarin ik ging verantwoorden waar dat vandaan kwam. En deze laatste serie dus met die kasten en lades is eigenlijk het letterlijk ben ik zelf verdwenen. Het is nog wel een soort van zelfportret, maar de, de lades, kasten en stoelen die verwijzen eigenlijk naar mijn, uh, mijn vroegere kamer en waardoor je meer suggestief eigenlijk oproept dat ik daar ben geweest, maar niet meer heel letterlijk dat er ook echt iemand zit. Ja, want als we jouw werk indelen in drie fases... heb je dus die zelfportretten. Daarna een fase waarin je eigenlijk op zoek gaat... naar de oorsprong van die fascinatie. Um, en daarin bouwde je je kinderjeugdkamer ja. na. En daar was een soort structuur in aangebracht met allemaal kleine blokjes. Tienduizenden ja. blokjes. Heel gestructureerd. En dit is eigenlijk het omgekeerde. Hier ja, gaat alles vanuit structuur naar chaos. Nou, in die, in die serie zat er ook één bij. Dan, dan zag je balletjes eigenlijk in een soort structuur. En die werden langzaam door de kamer heen... en begon dat een soort chaos te worden. En dat was één droom die ik had over uh, ja, een soort controleverlies eigenlijk. En um, ja, dat is wel een soort thema geworden in het, in het werk. Uh, in het algemeen dat eigenlijk ik het gewoon wel fascinerend vind... hoe mensen om zich heen alles proberen te structureren. Maar ergens ook een soort machteloosheid dat het nooit helemaal goed lukt. En... Um, ja, en die balans daartussen. Dus ook van, ja, wat is dan eigenlijk die chaos? En wat is structuur? En uh, ja, ergens is structuur heel logisch. Maar als je er heel goed naar kijkt, dan wordt het ook heel raar. Ik heb bijvoorbeeld ook een tekening gemaakt. Dan zie je een soort kamersetting. Waar je, als je normaal je kamer inricht... dan staat je stoel netjes tegen de muur. En je, ja, alles een beetje symmetrisch eigenlijk. Nooit schuin. En als je dan de muren weghaalt... en dat zie je op die tekening. Dan staat het soort in een verlaten plek. Dan wordt die structuur heel... Uh, ja, dan ziet dat er in één keer heel raar en onlogisch uit. Van waarom moet dat zo staan? Omdat in de natuur is natuurlijk alles veel dynamischer. En um, ja, die, die, die, dat contrast vind ik wel heel mooi. En um, dat je nu um, die structuren weer laat... Ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Ja. Mag ik zeggen, exploderen? Ja um, wat zegt dat dan over de fase waarin jij zelf zit? Nou, je probeert wel... Um, ja, ja, zo, kijk... Het is ook wel echt een, een beroep of zo, een kunstenaar zijn. Dus het is niet dat ik de hele tijd uh, mijn persoonlijke leven daarin betrek. Dus je, je kan het... Het is denk ik net als een onderzoeker of zo. Die kan ook heel erg met zijn vak bezig zijn... maar dan thuis met iets heel anders. En zo is het denk ik ook al. Ja, ergens is het natuurlijk altijd met elkaar verweven, maar... Um, het dus is ook, je dus, bent ja, een weg ingeslagen ja, en daar zoek je niet verder. Ja, je bent ook heel erg met het onderzoek bezig. Dus je bent heb iets gemaakt en dat ga je weer analyseren... en dan ga je weer over nadenken. Dus in dat, in dat opzicht is het ook heel erg, uh, kan je het ook heel erg als werk benaderen... om over beeld na te denken en alle associaties die het oproept... en hoe je dat weer kan veranderen. En dat je iets hebt gemaakt in je oeuvre... en dat je daar een volgende stap in kan nemen. En dat is heel erg leuk. In september is er een groot boek uitgegeven... over al je werk tot nu toe. Ja. Expositie bij geweest. Ja. Hoe ga je dan daarna weer verder? Lengere, nou ja, je kan ook in een zwart gat belanden. Ja, ja. Uh, nou ja, normaal kijk, daarvoor maak ik altijd foto's. En, en dan heb je vaak oplagers, want het zijn prints. Dus dan gaat dat vaak reizen, die tentoonstelling. Dus dan komt het weer op andere plekken of dan komt het in een groepsentoonstelling. Maar ja, nu zijn het tekeningen en dat zijn natuurlijk unieke stukken. En de meeste daarvan zijn verkocht. En dan, ja, dan belandt dat in een collectie. En dan is het in een keer een stuk lastiger. Omdat, dan moet mensen het weer uitlenen aan jou. Want dan is niet meer mijn eigendom. Om het weer in een expositie uh, te laten zien. Dus daarom is het voor teken heel belangrijk dat ik daar nu wel mee doorga. Zodat ik dat ook nog in het buitenland kan laten zien. En dat het niet beperkt wordt tot één maand uh, in Amsterdam. Waar het is geweest. En uh, hoe is dat eigenlijk? Want dan maak je dus iets en dan is het weg. Binnen een paar maanden tijd ja. eigenlijk al. Ja, dat is ook iets heel raars. En het is iets wat... Um, um, er, het hoort bij het, uh, het kunstenaar zijn dat het ook verkocht moet worden. En het is niet per se mijn prioriteit. Maar het is wel het, het nodig zodat je middelen hebt om weer iets nieuws te maken. Dus... Ja, is, Dat is denk ik altijd wel een dilemma geweest met kunst... dat het ook verkocht moet worden. En als het niet verkocht wordt, dan heb je een probleem. Of dan zou het niet goed genoeg zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet waar. Dus je kan daar eigenlijk... Uh, ik denk dat het best is om, uh, om te zien dat, dat je... Je, bent, uh, je moet dat echt scheiden van elkaar. Dus ik maak iets uh, zonder daarover na te denken... dat het verkocht moet worden. En met het vertrouwen dat dat gebeurt... En dan moet je het overlaten aan de galerie dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Maar ja, dat blijft altijd een heel lastig iets, want je kan er ook niet op inspelen. Omdat dan is de hele vrijheid weg en de originaliteit. Want dan ga je nadenken over wat mensen willen en dan wordt het een heel saai iets. Ja, want hoe zet je dat dan weg? Ja, dat is iets... Euh, nou ja, ten eerste kun je het heel praktisch wegzetten door zelf niet met die verkoop te bemoeien. Uh, door als een galerie dat doet, dan staat het ver van je af. als ergens anders. Dus dat is één. Dus ik denk dat kunstenaars niet zelf moeten gaan verkopen. Dat lijkt me heel dom. Uh, twee is gewoon ja, proberen om, om er niet over na te denken... en vertrouwen in te hebben dat als je iets doet wat jij echt wil doen... en dat het goed is, dat, dat, dan, dat, dat mensen dat ook zien en waarderen... en dan misschien ook weer zichzelf toe-eigenen. Uh, het is niet zo dat ik... Het alleen maar doen wanneer ik er zin in heb of zo. Dus het, soms doe je het ook tegen je zin. En dat hoort er ook bij. Het is gewoon heel vaak heel zwaar of heel moeilijk. Ook psychologisch. Omdat um, elke keer als je iets hebt gemaakt. Dus wat je zegt, het is succesvol. Uh, de enige logische volgende stap is om dat weer te overtreffen. En het weer beter te doen. En dus de druk is hoog om te presteren. En die blijft altijd. Het is nooit goed. Het is, moet altijd nog een keer beter. Of uh, diepgaander of nog anders. Of origineler. En... In dat opzicht is het ook frustrerend, omdat er geen einddoel is. Ja, en bij jou begon het ook nog eens enorm succesvol. Ja. Toen je nog maar koud van de academie was. Ja. Dus dan is die druk misschien nog wel hoger. Ja, dan is die druk heel hoog. En dan, en dan moet je denk ik ook wel... Uh, een bepaalde manier wel stevig in je schoenen staan... dat je daardoor niet wordt verleid om, uh, om rare dingen te doen. Of, uh, ja, of je helemaal te laten blokkeren doordat je denkt... Oh, het, het, waarschijnlijk gaat het nooit meer beter en dan in herhaling te vallen. Hoe sluit je dan die twijfel uit? Hoe ga je door? Ja, ja dat, is, dat, is, dat is gewoon heel lastig. en uh, Je hebt gewoon heel vaak moeilijke periodes om, en, en omdat het gewoon heel moeilijk is om ergens je zekerheid vandaan te halen. En als je een keer niet zo goed voelt... en je voelt je dan, dan word je onzeker. En dan is het heel moeilijk om de motivatie te vinden... om bijvoorbeeld een houten kist te bouwen met latjes erin. Want dan krijg je heel snel het idee van... wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ja, als je 30.000 ja. blokjes van twee bij twee ja. aan het zagen bent. Ja, dus de, je moet wel de hele tijd erin blijven geloven. En daarom denk ik ook van... Um, um, word je vanzelf wel een soort integer... en doe je precies wat je zelf wil, omdat je... Op een andere manier krijg je nooit die motivatie en die discipline... om dat überhaupt zoveel energie in en iets te stoppen. Want je bent dan maanden met zo'n installatie of zo bezig. En ja, als je niet erin gelooft dat, dat, dat je dat wil doen... Dan, dan kom je je bed niet uit. Levi van Veluwe geïnterviewd door Emmy Collau En zijn werk is ook te zien op zijn website levyvanveluwe.nl. En hij heeft ook een boek met de titel The Origin of the Beginning. Nooit meer slapen. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Ze komen uit Perpignan in Frankrijk en bestaan eigenlijk alleen maar uit Lio en Marie Limiana. Ze zijn duidelijk dol op de muziek van Serge Gainsbourg... en op John Barry en Ennio Morricone. En ze heten de Limignanas. En ook zij spelen op Eurozonic Noorderslag... dat vanaf aanstaande woensdag in Groningen losbarst. Het nummer heet Votre Cote Jé Memeerde. Leone, Roger Jikker, Les Mascarpone, Les Jenseberg, Madame Sandy, Ma mère, Mon Père, En ma grand-mère, Buffet, Lecombe, En Lelycombe, Roger, Lemer, Enfred, Astère, Luxe, Ibi, Poison, Ibi, Le Ron Listons, En Kim Foley. Ik ben niet van café Les dérapages, c'est pas pour moi, je suis pas comme ça. Les filles très belles qui en sorcelles, les brunes comac, le fouet, les fêtes, à bout de souffle, Jean-Luc Godard, je l'ai avatard. Eric Romer, pour mes marrières, sur sous la plage, je n'ai pas libé. Bernard Mlier, Bertrand Blier, François Truffaut, pointroninfo, Harold de Mood, Les Prisonnières. Et Jean Eustache met la moustache chez les rockeurs, ça me provoque des hauts le cœur. J'aime. Eren Allen, Woody Allen, Ethan Ackman, Charles Bronson, Ayu Brunner, Sept Mercenaire, Jean-Champ -Jean Et Sandrelli, Matisse Golse, Jack Nicholson, Monfrère Marcel, et Jean Landis, Jean Belloshi, les quatre sans cou, ça j'aime beaucoup. Louis de Funes, Idé pour Bob Deniro, Jean Caradine, Richard Dreyfus, Peter Falk. Louis Louis, je l'ai déjà dit, ça Toi, j'ai réfléchi, plus je te vois, je t'entends, j'anime, et plus j'habille te casser les De Limignanas, Votricot, Jeje, Menmerde en ze komen uit Perpignan en ze treden dus binnenkort op te Groningen. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen door de nacht heeft geholpen. Het is een televisieserie, een Amerikaanse televisieserie en het is een geanimeerde. Me make it, through the night. En vanavond is dat, u hoorde hem al even langskomen. Boris van der Ham, voormalig acteur, politicus en nu schrijver van het in februari te verschijnen boek De Koning kan je niet spelen. Het is een televisieserie, een Amerikaanse televisieserie en het is een geanimeerde Amerikaanse televisieserie. Het gaat over een gezin in uh, een stadje in, in New England, in Amerika... Waar, waar van alles gebeurt met buren, met uh, de huisdieren, met de kinderen. Um, ja, het is een serie. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over. A family guy. Het is Family Guy. Um, het is een uh, serie die uh, al dertien seizoenen meegaat. Uh, ik kende het eigenlijk tot een jaar geleden niet... Maar ik ben er toen op een gegeven moment op internet tegengekomen. En ik moest er heel hard om lachen. Seth MacFarland heet hij, geloof ik, of zoiets. Die, die maakt het, die schrijft het. Die doet heel veel van de stemmen van de figuurtjes. En het is hilarisch. En het is politiek incorrect. Het is hysterisch af en toe. Maar daardoor wel heel geestig. Alright, you beautiful bastard, show me what you got. Ik ben een hele lichte slaper. Dus ik um, kom moeilijk in snuik. Ik, het is niet zozeer, als ik echt heel moe ben, dan kom ik wel in slaap. Maar soms als je heel erg aan het piekeren bent over iets... of je hoofd zit vol met dingen die je die dag hebt gedaan... Uh, dan moet ik mezelf ontspannen. En um, dat moet dan even geëxternaliseerd worden. Dus dan moet ik even iets van buiten aanroepen. Nou, dan kan je een serie gaan kijken, dan kan je een dramaserie gaan kijken. Um, maar ik... Wordt heel zenuwachtig van het drama s'avonds. Dus ik heb ook wel eens de hele reeks van Dexter gekeken. Dat is een serie over een seriemoordenaar. Met een heel eng muziekje. Alleen al van het enge muziekje kan ik al niet slapen. En lig ik al te stuiteren in mijn bed daarna. Ik word alleen maar nog meer gespannen. Dus ik moet iets, te he iets hebben om te lachen. En dat is ook heel erg biologisch te verklaren. Want je middenrif gaat lachen en dat gaat zich ontspannen. En op die manier eh, ontspant je lichaam zich. En kan je dus makkelijker slapen. Dus het is een, het heeft bijna een soort van. Het is in plaats van een slaappil eigenlijk. Peter, you can run now and no one will call you a quitter. What am I saying? No! I learned how to use stickers and I can learn how to use this. Ik gebruik dit middel, een comedy-serie kijken, mijn slaapmiddel... gebruik ik al jaren. Uh, ik heb, en dan altijd in de vorm van een comedy-serie. Ik heb jaren, ben jaren uh, verslaafd geraakt aan de, aan de serie Will and Grace. Uh, een, een serie waarin ook hele clowneske dingen gebeuren... waar er hele rare personages in zitten die ontzettend melige dingen doen... Moest ik heel hard om lachen. Nou, dan kon ik goed op slaap komen. Maar goed, die afleveringen die heb ik nou wel al drie keer gezien, uh, die acht seizoenen. Dus daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee. Toen dacht ik, nou, ik ga nu even wat een serieuzere serie kijken. Dat was dus Dexter. Geen goed idee. Hartstikke goede serie hoor. Maar niet om voor het slapen gaan te bekijken. Althans niet voor mij. En toen kwam ik dit tegen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk... Uh, voor de aankomende twee jaar is dat een hele goede, goed middel om in slaap te komen. Hey, good morning. Oh, good morning, Brian. Oh, that's a lovely fragrance you're wearing. What is it? Oh, this? This is a uh, Hearts Mountain Flea Dip. Kills ticks, fleas, and mosquitoes. It's very potent. Almost as potent as the inspiration you give me to plumb the deepest fathoms of my soul for a literary bounty of truth and loveliness. Er zit bijvoorbeeld één hond in, hun huisdier, die kan gewoon praten. Dat is, daar doet ook niemand moeilijk over. Het uh, is een hele politiek correcte, beetje New York Times-achtige hond. Uh, een beetje grachtengorl, zou je zeggen, in Nederland. En die, um, die is heel politiek correct en, uh, en, en, en, en is atheïst en verzet zich altijd tegen religie, tegen rechts-Amerika, tegen George Bush. Maar hij neemt zichzelf daar althans, hij wordt zelf ook heel vaak op de hak genomen. Maar maakt ook hele harde grappen. En Pieter, uh, uh, dat is dan de, uh, de uh, ja de, de man des huizes die is ook hilarisch in de manier waarop hij allerlei uh, uh, uh, nou, allemaal dingen op de hak neemt. Um, niet heel erg intelligent. Hij stort zich er gewoon in. Dan wil hij opeens uh, Joods zijn en dan gaat hij echt nou ja, het Jodendom volstrekt belachelijk maken. Want daarna is het islam, daarna het christendom, daarna atheïsten. Het is, uh, iedereen moet eraan geloven. Dus het is eigenlijk heel democratisch. Iedereen wordt op de hak genomen. Dad, what happened to your arm? Well, Chris, last week when I was Jewish, I circumcised myself. But last night the ghost of my father set me straight and reminded me that I'm a good Catholic. So I took some skin off my forearm and put it back on my penis? Ik be honest, het hurts en het looks awful. Maar een paar weken geleden, zo'n beetje begin december. was er opeens een aflevering. waar die hond, waar ik het over had. Die een beetje New York Times, een grachtengordelachtige hond. die werd opeens aangereden en stierf in de serie. Die ging dood. En ik weet echt dat ik boven mijn laptop hing. En ik dacht van, nee, ik was echt ontroerd. Ik dacht van, wat krijgen we nou? Brian is dood, dat kan toch niet? En op internet, op Twitter, volgden er ook allerlei boze reacties... van, Seth, hoe kan je dat nou doen? Dat, dat kan toch niet? En hij reageerde van, ja, honden gaan nou helemaal dood op een gegeven moment. En ja, we willen eigenlijk weer een nieuw personage introduceren... Nou, er werd een andere hond geïntroduceerd. Echt helemaal niet een leuke hond. En er werden partities gestart in Amerika om die hond weer terug te krijgen. En inderdaad, drie afleveringen later of twee afleveringen later, werd hij er weer ingeschreven. omdat er een tijdmachine was. En nou ja, goed, dan kwam hij weer terug. En, uh, en hij zei ook, de maker uh, van deze serie. Van, ja, was natuurlijk, uh, wat denk je nou? Denk, denk je nou echt dat wij echt Brian zouden laten verdwijnen uit deze serie? Maar we willen u wel in deze decembermaanden een, een, een, les, een les leren. Namelijk: zorg in deze tijden dat je veel aandacht geeft aan, de, aan je dierbaren. Want dat kan zomaar eens over zijn. Dat is een heel stichtelijk woord, eigenlijk. Vanuit een animatieserie. En ik nogmaals, toen hij doodging en ook een begrafenis kreeg... en alle personages waren aan het huilen, had ik echt een broek in mijn keel. En dan zit je dus naar een animatieserie te kijken... met allemaal nare grappen erin en denk van... nee, nee Brian, dat kan toch niet? Je kan toch niet dood zijn? Dus dat is ook wel weer heel mooi dat je een band krijgt met die personages. Ja, het is hartstikke goed. Het is hartstikke goed. Oh, Al dus Boris van der Ham. We gaan luisteren naar de Amerikaanse zangeres Lucinda Williams, afkomstig uit Louisiana, maar vanwege het succes of misschien om andere redenen, misschien wel de liefde inmiddels al lang verhuisd naar Californië. Uit 2007 heette dan ook het album West. En hier is Where is My Love? Lucinda Williams, where is my love? En van de Americana gaan we door naar de jazz. Want eerder vanavond werd in het Bimhuis te Amsterdam... de herdruk gepresenteerd van een legendarisch jazzboek uit de jaren 70. De titel Billy en de president over Billy Holiday en Lester Young. De schrijver is Martin Schouten en die ontving eerder deze week bij hem thuis. Onze verslaggever Anton de Goede. Luisteren ik luister weer, Martin. Dit is Lester Young op tenorstaks, begeleid door Teddy Wilson op piano, en zo meteen horen we Billie Holiday in This Year's Kisses, een opname uit 1937. Amsterdam-Zuid, een bescheiden woning om de hoek van het Roelof Hartplein. Veel boeken. En ja, Martin Schouten. Ik ruik tabak, ik ruik nicotine. De lucht van een oud café. <laughs> ja. Martin Schouten, de schrijver, de journalist, bekend uit Haagse Post, HP De Tijd, De Volkskrant. Je hebt nogal wat boeken geschreven, heb je zo ooit geteld? Een stuk of twintig? Ja, een stuk of twintig denk ik, ja. Recent Het boek over paling op roer in Amsterdam. En nu is er een herdruk, Billy en de president. Want je hebt ook veel over muziek geschreven. Je bent theatercriticus geweest voor de Volkskrant. Je was de man die mooie reportages maakte in, uh, in HP De Tijd. Ja. En nu is er een boek uit 1977 van jou, Billy en de president. We horen Billy, Holiday, op de achtergrond. De, de pre president dat was de tenorsteksofonist... Want dat nee. was Lester Jong. Ja. Lester Jong, de, en, en de bijnaam, de president, had Billy Holiday bedacht. Ja, ja, ja. Bedacht. En Lester Jong bedacht de bijnaam van oh. Billy Holiday. Lady, nee. lady maar Day. Maar hij noemde iedereen Lady, hè? Oké. Tegen jou zou hij zeggen: hey, Lady Anton. <laughs> <laughs> Hoe gaat het? Maar dat was Lady Day. Ja, en dat boek, dat is nu herdrukt. Ik heb veel geschreven over jazzmuziek. Een van de muzikanten die mij zeer interesseerde was Lester Young, uh, Die ik zou kunnen zien, als ik even didactisch mag zijn... als de missing link tussen Louis Armstrong en Charlie Parker. En daar was uh, niet zoveel literatuur over. En ik was ontzettend ambitieus... Dus ik greep mijn kans en heb uh, grote opstellen geschreven... over de muziek van Lester Young in het toenmalige prachtblad Jazzwereld. Lester, die hoor je vaak in combinatie, zelfs op dit nummer... Terjeers Kisses met Billy, die, die paste heel erg bij elkaar. Die vertegenwoordigde een nieuwe, uh, lichtere stijl van, van muziceren. Daarvoor was alles hot, he. je moest... een <coughs> een ruige toon hebben, die begin ik van de Wromstad ook te krijgen. Uh, en dat werd lichter en makkelijker en swingender. Want Lester, dat is, uh, een, die kon enorm swing, swingen. Hij is ons ontvallen natuurlijk al heel lang geleden. En, uh, ja, en Billy ook wel, die doet dat wat luier. Die hangt zo'n beetje achter de beat. Uh, ja, Je was een jongen uit Apeldoorn... En je kwam naar de stad Amsterdam. En het waren de jaren 60, het waren de jaren 70. En behalve dat je muzikologisch belangstelling had in die muziek, had je ook belangstelling voor de wereld om je heen. En was je, was je met de maatschappij bezig. En zou daar misschien een verklaring in zitten dat dat boek nu door bijvoorbeeld Peter Buwalda... door uh, Adrian Yechi hoewel Adrian Jechie zo overleden, maar een paar jaar geleden... in deze tijd in ieder geval dat dat boek wordt herontdekt. Wat, wat denk jij dat de kracht is van het boek? Uh, je. uh, Adriaan Jechie, moet ik even bijzeggen die schreef uh, een jaar of tien geleden een stuk in de Groene Amsterdammer... over boeken over Diers En daar in uh, mijn boek Billy en de President Bovenmaten... als ongeveer het enige boek wat de moeite van het lezen waard was... Nou, dat was natuurlijk erg aan mij besteed. Maar het boek was al lang niet meer in de winkel. En, uh, maar ik heb dat in de doos met goede recensies gestopt, zodat ik er nu uit kon citeren. <laughs> en Jackie was muzikant, hè? Die speelde trombone. Dat was zijn interesse in de dieus. En Peter Bewald daar is uh, ook iemand die uh, muzikale interesse heeft. Die probeert gitaar te spelen. Zoals hij onlangs nog vertelde in een column en was bovendien lange tijd mijn redacteur... bij de uitgeverij De Nieuw Amsterdam. En daar hadden we het wel eens over muziek. Maar waarom dat boek nu weer uh, boven water wordt gehaald... dat is een beetje het geheim van de, mijn huidige uitgever. Gibbon, geheten. Ik was stom verbaasd, moet ik zeggen, toen ze daarmee aankwamen. Van, dat willen we doen. Ik zei, nou ja, ik vind het natuurlijk prachtig... maar er is één druk verschenen en die heeft voor geen meter verkocht. Ik besef dat wel. En nu, veertig jaar later... Al een tweede druk, nee, maar... Ja, maar ik denk dat het boek zo'n enthousiasme ademt... en ook geplaatst in de tijd van toen... En naast een intelligente manier waarop je over muziek schrijft... dat de tijd rijp is, nu, uh, waar al de ideologieën verdwenen zijn... en waar mensen eigenlijk enorm veel zin hebben om zo'n enthousiast boek te lezen. Denk je niet dat dat het is? Ik mag hopen dat je gelijk hebt, maar ja, dat, dat moet je niet aan mij vragen... dan moet je aan de mensen vragen. Ja. Nee, wat denk ik... Uh, dus dat vond ik toen ik het nog een keer doorlas op zoek naar fouten... uiteraard er aardig aan vond... is dat het een testbeeld geeft van het Amsterdam rond 1970... met uh, veel muzikanten die langskomen, maar ook de rellen op straat... Uh, uh, Louis Andrieu, die opeens een, een, een, een politiek orkest begint. De volharding. Bestaat vast al lang niet meer. En, uh, met, het, dat broeide toen allemaal. En dat was heel, een heel levendige scene, als ik dat woord mag gebruiken. En ik vond het leuk om dat terug te lezen. En ik ken zelf geen ander boek dat dat zo oproept. En het rare is dan dat die Amerikaanse jazz daarin zo'n belangrijke rol speelde. Want... Jij was jongen uit Apeldoorn, je ging studeren in Amsterdam... je ging je bezighouden met de journalistiek. Maar Billie Holiday en Lester Young, die waren al lang uh, in de jaren 50 overleden... aan de doop, aan de drank. Wat was dan die magische aantrekkingskracht van die muziek en van die lui? Nou, ik ben in Apeldoorn waar ik dus vandaan kom, zoals je zei... Uh, eigenlijk wakker geschud door de uitzendingen van Michiel de Ruiter... Die had, meen ik, elke donderdagavond een uurtje of misschien drie kwartier jazzmuziek... waar ik uh, naar luisterde. En er was een keer een uitzending, daar begint het boek ook mee. Dat was een beetje de oerknal. Opeens dacht ik, dit is voor mij. is geweldig. Ik, uh, ik, heb, ik heb gevoel ja, dat je emotie opeens wordt opgewoeld. Dat, dat kende ik niet, man. buitenwijk van Apeldoorn in een zwaar christelijk milieu. En daar heb ik dan later ook wel eens over geschreven. Maar dat vond ik in wezen niet zo interessant. Ik dacht, dat doet Jan Wolkers wel. en uh, Laat maar zitten. Maar die muziek en die, die, die, die heeft mij heel lang gestuurd. Ik zocht die muziek op. Naar nou, de ga je in Nederland naar Amsterdam. Wat ik dan niet helemaal begrijp is... je komt uit Apeldoorn, je gaat hier studeren in Amsterdam... en het zijn dan Billie Holiday, Lester Young... muzici die eigenlijk al lang overleden zijn, man, eind jaren 50. En dat zijn dan degene, de, de mensen die jullie inspireren... de aan drank en, en, en drugs overleden artiesten. Nou, het was meer Charlie Parker. Uh, waar ik niet zoveel over geschreven heb, want dat deden anderen al. En bovendien is dat heel moeilijk. Die man had een digitale timing, uh, Want ik heb die solo die, uh, die erin staat, Lester Liebes, in van de plaat overgeschreven met uh, de piano erbij. Van, wat doet hij nu? Oh, dat die is verschrikkelijk. Heidens, karwei. Ik heb ook diep respect voor de persoon die dat ooit gedaan heeft. <laughs> ik zou het niet meer kunnen. Ik heb ook geen piano meer, daar ben ik mee opgehouden. Dat leidde tot niks. Ja, ik ik wil het liefst zelf muzikant zijn. Nou, uh, helaas had ik geen talent in huis. En ook geen geld voor een instrument. Dus het werd schrijven. En, en, uh, over Les De was er eigenlijk niks... En ik dacht, dat kan ik wel aan. En dat vind ik ook interessant. Want Die man die heeft een, een, een coole uh, houding in zijn muziek. Heel anders dan Charlie Parker. Die wel bij mij past. Ik ben ook niet zo van uh, barok en goud uitpakken. Uh, denk ik. Misschien was ik toen anders, maar meer van het understatement. Ja, het grappige is dus dat je, dat je de manier van muziek maken van Lester Young koppelt aan de manier van schrijven. Uh, er is een fragment waarin je dat, dat doet op bladzijde 47. Zou je dit willen voorlezen? Dat is een heel didactisch stukje. Maar ja. Ja, ja. Ja. Uh, Jung's visie was vooral ritmisch en melodisch. Hij deed weinig om de harmonische onschuld van zijn tijd te corrumperen. Zijn harmonische werkwijze doet denken aan die van Anatole Frans van wie gezegd wordt dat hij altijd zocht naar de kleinst mogelijke variant... die van de meest versleten journalistieke gemeenplaats iets voortreffelijks zou kunnen maken. Nou, dat bedoel ik. Hier heb je Anatole Frans, een Franse schrijver. Lester Jong, ja, je moet er nu om lachen. Neem je, het nu eigenlijk, neem je jezelf nu niet meer zo serieus als toen? Nou ja, dat is een nummertje neemdropping hier, hè. <laughs> dat had ik dan in die tijd net ergens gelezen. Ja, ja. Hoe oud was je toen je het schreef? Uh, nou, ik ben van 1938. En dat was uh, later jaren 60. Dus ik was toch al gauw 30 jaar, denk ik. Uh, ik ja, ik ben een het laadbloeien. Zoals, uh, Ik ging niet meteen naar de middelbare school uh, doorstuderen. Want dat zat er niet in in mijn milieu. Dat was voor een ander soort mensen. Dus ik heb eerst een baantje gehad. En toen kwam ik in dienst. En daar had ik het geluk dat ik iemand tegenkwam die zei. dan well, studeer je eigenlijk niet? Ja, nou, dat is dus wat ik net zei. En die legde me uit. oh, maar er zijn beurzen voor... en het is allemaal wel te regelen, hoor. Zou ik je even op weg helpen? Nou, ja, graag. En na mijn diensttijd ben ik naar Amsterdam gekomen. Op een studiebeurs. Want ik, ja, je hebt een inkomen nodig. En toen begon het leven mij toe te lachen. Uh, ja, ik heb dus heel veel muziek gehoord meteen vanaf het begin. Ja. Toch. Die mensen, die Peter Buwalde, die Adriaan Jechie... die dit boek nu zo enorm prijzen. Wat, wat vind jij zelf er zo geslaagd aan? Of, of, of, of bagitaliseer je dat succes? Relativeer je het heel erg? Nou, het, het woord succes zou ik niet gebruiken in dit verband. Maar wat ik zelf leuk aan vond toen ik het opnieuw las... dat waren de, de autobiografische hoofdstukken. Dat zijn er twee eigenlijk. Het eerste hoofdstuk, getiteld... Een partij biljart op de Martelaarsgracht... Want die partij werd gespeeld door Ben Webster. Dat was natuurlijk een groot wonder voor een jongetje uit de provincie. De grote, in beide opzichten, Ben Webster uh, live uh, in het café. Dat was toen een Surinamerscafé café hè, op de Maartelaansgracht. En het, het tweede hoofdstuk uh, van die strekking, dat is... Een knak, jongen, daar komt hij weer. Dat enthousiasme van uh, ja, mensen die naar de luisteren. Hele mate houdt hij stil en knak, daar komt hij weer. Dat, dat gevoel, dat, dat ken ik nog steeds. Mr. Young. En het boek heet Billy en de president van Martin Schout. En het is een herdruk van uitgeverij Gibbon. En dit was uh, Nooit meer slapen voor vanavond maandag. Dan zijn we bij u terug met regisseur Marcus Asini van toneelgroep Oostpol. Naar aanleiding van hun nieuwe stuk Quantet. En we hebben ook Jamal Uriachi te gast, de schrijver. Straks Nationaal van twee uur is de VPRO bij u terug. Met het programma Woord vol gruwelijke Bloederige verhalen, op zijn minst, over verdwijningen onder verdachte omstandigheden. Het is dus moord en doodslag wat de klok slaat. Gelukkig zijn moorden bijzonder en nog steeds bijzonder dur in deze steeds veiliger wordende samenleving. Dus als er dan iemand doodgaat door een misdrijf, maakt dat indruk. Dat hoort u straks aan de hand van liederen, gedichten, boeken, radiodocumentaires. En hoorspelen. Allemaal in woord. Dit was Nooit meer slapen. Fijn dat u heeft geluisterd. U kunt ons bereiken. Nooit meer slapen. At vpro of via Twitter. VPRO NMS is de Twitternaam. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En morgen een leuke dag.